9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Politie hadden ze geoefend met het aanbrengen van gif op hun handen... om het vervolgens over iemands gezicht te vegen. Dat gebeurde ook met Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij werd vorige week op het vliegveld van Kuala Lumpur vermoord. De PVV gaat in de peilingwijzer niet langer alleen aan kop. De partij van Geert Wilders zakt deze week... en staat met 24 tot 28 zetels nu bijna gelijk met de VVD. Verder geeft de peilingwijzer een stabiel beeld. Net als vorige week staan D66, CDA en GroenLinks gelijk. Daarachter gaan de PVDA en de SP vrijwel gelijk op. Particulieren kiezen er steeds vaker voor om een auto te leasen in plaats van te kopen. Het privéleasen groeide in een jaar tijd met bijna 80 meldt brancheorganisatie VNA. Bij het particulier-leasen betalen mensen een vast bedrag per maand voor het gebruik van een auto. Op de brandstofkosten na is bijna alles inbegrepen, zoals verzekering, pechhulp en onderhoud. Bo.com komt met een online dienst voor e-books. De internetwinkel gaat voor een vast bedrag per maand 40.000 titels aanbieden en wordt daarmee de grootste verstrekker van dergelijke abonnementen. Bruna en de openbare bibliotheken zijn de voornaamste concurrenten. Jamie Morrison is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De Amerikaan volgt de Italiaan Giovanni Guidetti op, die de volleyballsters vorig jaar nog op de Olympische Spelen naar de vierde plek coachte. Morrison werd in 2014 als assistent bondscoach wereldkampioen met de Amerikaanse volleybalvrouwen. Het weer is vandaag regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger... met hier en daar wat zon. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Morgen ook zacht en behoorlijk regenachtig. In het noordelijk kustgebied is dan kans op storm. Dit was... de, de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen is van de ANWB. Ook in de Randstad zijn de meeste files nu aardig aan het oplossen. Er is nog wel veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... Door een kapotte vrachtwagen tussen Alblasserdam en Gorkum, 17 kilometer file. De rechterrijstroken staat dicht, vertraging ruim een uur. De A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, de vertraging nog zo'n 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, bij Lexmond, 5 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij en is de vertraging nog zo'n 20 minuten.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 Over my time.